Middernacht vrijdag 31 december. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland... geldt tot zeker twee uur vannacht een waarschuwing voor extreem weer en ijzel. Vannacht zakt de gladheid af richting Limburg. Door regen en lage temperaturen kan het plaatselijk spiegelglad zijn. Door die gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd... waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. In Spanje proberen veel zwangere vrouwen op de laatste dag van het jaar nog een baby ter wereld te brengen. Artsen staan onder druk om de bevalling te bespoedigen. Op internet geven vrouwen elkaar tips om een bevalling op te wekken. Oorzaak is dat per 1 januari de eenmalige babytoeslag wordt afgeschaft. De Spaanse regering voerde de toeslag in 2007 in om het dalende geboortecijfer op te krikken. Ouders krijgen voor iedere geboorte een cheque van 2500 euro. Maar om de begroting op orde te brengen verdwijnt de toeslag per 1 januari. Voortaan moeten met oud en nieuw in de vier grote steden meer openbaar vervoer rijden, vinden de lokale GroenLinks-fracties. Nu stopt het OV van 8 uur s avonds tot de volgende ochtend. Maar GroenLinks in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vindt dat het OV alleen maar tussen 11 en 1 stil mag liggen. In een hotel in Amsterdam zijn twee TBS'ers aangehouden... die niet waren teruggekeerd van verlof. Ze hadden zich dinsdag moeten melden in een psychiatrisch ziekenhuis in Heilo. Waarvoor de twee TBS'ers hebben gekregen, is niet bekendgemaakt. De politie heeft nog steeds geen toegang tot al het materiaal... op de computer van Robert M., de hoofdverdachte in de zedenzaak in Amsterdam. De bestanden zijn uitzonderlijk goed beveiligd. Het voorarrest van een groepsleider van kinderdagverblijf het Hofnarretje... is verlengd met 30 dagen. Dat van Robert M. met 90 dagen. En dat van zijn man met 60 dagen. Dan het weer nog. Vannacht wat regen en kans op ijzel. Eerst in het noorden, later meer naar het zuiden. Het vriest 1 tot 6 graden. Overdag grijs en regenachtig en overal dooi. Het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Goed, zullen wij ook het, uh, het jaar overzien. Een voorschot nemen op het komende jaar misschien. Vooruitblikken, koffiedik kijken. Kunt u uw huis nog verkopen? Houdt u uw baan? Zo open een Nieuwsuur vanavond. Ja, en blijft de euro wel bestaan? Wat wordt het voor jaar... Gisteren schreef Hofland in de NRC Handelsblad in de krant uh, het volgende. Te oordelen naar de cijfers hebben de Nederlanders dit jaar weer wat minder reden tot klagen. Maar in de openbare mening en de landspolitiek blijkt daar niets van. Zelden zal hier zo hardstochtelijk geklaagd, gemopperd en gekankerd zijn als in 2010. Iedereen heeft daarvoor zijn eigen redenen. Spoorwegen hebben het gedaan. En de moslims. En de ambtenaren. En de rechterlijke macht. En de linkse hobbyisten. En de sneeuw. Nooit tevoren hebben de klagers een zo grote kudde zondebokken ter beschikking gehad. Ik doe een voorspelling, al dus Hofland gisteren. In 2011 zal het allemaal nog erger worden. Zo, dat staat in ieder geval vast. Waarom doen we dat, dat klagen? Is dat een teken van onzekerheid soms? Nou, Dan heb je ook helemaal niets aan mensen die waarschuwen voor dingen waar je liever niet aan denkt. Nog meer crises, verliezen, gevaren. Dat maken het... Die mensen maken het alleen maar erger. We Hebben geen... Boodschap aan de Cassandra's van deze wereld. Ik moet u waarschuwen voor de komende drie kwartier. Er zit er eentje tegenover mij. De voicemail heeft een bericht van gisteren. Er is één nieuw bericht. Hé, hey, Lex, je zit daar met uh, Lisbeth Noordengraaf-Elens. En het gaat onder meer over de euro, uh, want zij is econoom en filosoof. Nou, even een platte vraag dan. Welke van die twee levert eigenlijk de meeste eurotjes op voor Lisbeth zelf? <lacht> Filosofie of economie? Uh, ik wens jullie veel plezier samen. Levert het wel eurotjes op? Allebei? Nou, ik moet zeggen, de crisis levert wel euro's op. De crisis bij jou? In jouw ja, geval. Ja, ja, heerlijk. Ja, he, zo'n ja, crisis. Ja, heerlijke crisis. Tof. Ja. ja, want door de crisis is er veel meer aandacht gekomen voor de financiële economie. En dat is nu toevallig het vakgebied waarover ik ja. uh, het meeste filosofeer. De financiële economie. Ja, ja, die was altijd wat in de verdrukking of die speelde op de achtergrond. Maar de crisis heeft laten zien hoe belangrijk die financiële economie ja. is. Dat is eigenlijk gek, hè? Je bent geneigd ja. om, om, als leek om economie en de financiële Wereld gelijk te stellen. Ja. Alsof dat hetzelfde is. Economie is financiële markt. Dus dat, dat, dat, als, je, als je helemaal niet nadenkt, dan denk je dat. Ja, ja dat lijkt ze, maar dat, dat is echt pas een beeld volgens mij van de laatste, van de laatste ja. tijd. Dat, dat het door de crisis is veranderd. Ja, ja. Ik denk dat we dat er veel minder hadden. Daarvoor moest ik vaak aan mensen uitleggen wat ik dan had met bankiers of waarom die zo interessant waren om te bestuderen. Dat was iets wat, ja, dat was een beetje saai en dat deed je erbij. Het ging om het huis waar je in woonde en niet om de hypotheek die je afsloot. En dat is nu heel erg, uh, heel erg veranderd. Op de universiteit was ook, daar zie je ook een mooie scheiding. De financiële economen, dat waren jarenlang de studenten die het meeste gingen verdienen in de, in de toekomst. Dus daar zie je ook, financiële economie is echt een, een apart onderdeel van de economie met de aparte spelregels. Ja, ja. Kom. Nou, en, en, en, en, en, die spelregels daar valt nog wel wat ja, ja, over te ja, doen. Ja, daar natuurlijk. valt nog wel wat over te nou, doen, ja. Maar jij bent, dus, jij bent ben jij ook iemand die als filosoof blij is met wat je crisis noemt. Dus je hebt er niet alleen dus uh, ja. beter uh, goed aan verdiend. Maar is het ook iets waar, waar je als ja uh, over denkt en uh, het nut ja. van inziet? ja. Uh, nou het nut laat, dat, dat komt zo meteen wel. Maar het is wel iets om over na te denken. Want een de crisis is natuurlijk een hele interessante situatie... waarin je niet weet wat je moet doen. En dan wordt het volgens mij voor filosofen of sowieso voor alle mensen... die willen nadenken, interessant. Want er liggen geen uitkomsten meer vast. Ja. En welke uitkomst gaat het dan worden? Welke kant gaat de economie op? En waarom gaat die een bepaalde kant op? Um, en hoe werken machtsverhoudingen? Dat is, dat is opeens iets wat je... Wat je in crisistijd heel erg goed ziet, en wat je eigenlijk uh, normaal veel minder ziet, en ik heb daar ook wel vergelijking over gemaakt. Als je, als je normale tijden met de crisistijden gaat vergelijken, dan in normale tijden worden er ook allemaal machtspelletjes gespeeld. Ja. Maar die zien we niet omdat het verder goed gaat. Ja. daarom zijn het ook we, niet zo interessant. Dat willen, willen, willen we liever ook niet zien, natuurlijk. Maar willen we liever ook niet zien. En die Hoef... hebben we ook helemaal niet nodig, ja. hoeven we ook ja. niet te ja. zien. Uh, en in crisistijd wordt, wordt dat opeens interessant hoe de macht verdeeld is... en wie het voor het zeggen heeft en ja. wat, er, uh, want, wat er gezegd want wordt. Want wie is verantwoordelijk voor de crisis? Uh, is, is dat de vraag? Nee, hè? nee, nee. Zo bedoelde ik het ja. niet trouwens. Maar, maar dan, want dan wil je opeens wel weten wie verantwoordelijk is... voor het feit dat je in de sores terecht bent gekomen. Ja, dat, dat is heel mooi. Dat je, dat je dus bij de crisis ziet dat we enorme behoefte hebben... aan het toewijzen van schuldigen. Ja. Wie, wie is de schuldige geweest? Wie is hier inderdaad verantwoordelijk uh, voor dat willen we dan opeens weten. En anders is dat allemaal niet zo belangrijk als het goed gaat. Dan wil je niet weten hoe dat gebeurt of waarom iets gebeurt. En in crisistijd wel. Dus de crisis is nuttig? Uh, Zegt de filosoof ervan. Ja, even. nuttig en verraderlijk. Omdat je vaak geen schuldigen aan kunt wijzen. En je kunt geen ene verantwoordelijke aanwijzen. We hebben het met z'n allen gedaan. En die crisis die, die roept op tot het aanwijzen van, van verantwoordelijk mm. en van schuldigen. Maar die zijn er niet. Of die zijn niet zo concreet aan te wijzen. Of er zijn er veel te veel van. Dus het is ook... Uh, Daar schiet je nog niks op. Nee, het, het is ook een soort van frustratie. Maar volgens mij wel een frustratie waar we mee moeten, waar we mee moeten leven. Mm. Uh, en een crisis maakt de neiging groot om als je een schuldige hebt gevonden... om te denken van als we nu die schuldige aanpakken... dan gaat zo'n crisis ons nooit meer gebeuren. En ik denk dat dat het, uh, dat dat het verraderlijke van de, ja. van de crisis okay. is. Goed, u bent gewaarschuwd. Ja. We gaan op onze tellen passen met Lisbeth Noordegraaf Elens. Je um, bent dit jaar gepromoveerd ja. op een studie naar de taal van centrale bankiers. De Naud Wellings van deze wereld. En de Jean-Claude Trichet's Europees. Dat is één. Je doseert nu aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Verbindt dus economie en filosofie met elkaar. Je hebt al vier boeken op, op je naam staan. Zoals De Overspelige Bankier uit 2004. Ze zijn namelijk allemaal overspelig. Dat ging toen over de fragiliteit van het systeem. Je nieuwste boek is Op naar de volgende crisis met een uitroepteken. Heel vrolijk. Je hebt vier kinderen. Je hebt al vier keer een marathon gelopen. En je bent 37 jaar oud. En stoer, zoals Jan Tromp schreef ja. in de Volkskrant. In een heel mooi interview. Ben jij stoer? Um, uh, nou, ik... Ja, dat is, dat is zo moeilijke vragen komen over jezelf. Te ja, daarom, daarom. Neem je een uh, glaasje wijn erbij, dat helpt misschien. Ja, ja doe maar een glaasje rode wijn. Ja. Ja. Ik geloof wel dat ik op zoek ga. Daar gingen de nootjes. Daar is gaan de erg. nootjes, ja. Fijne crisis. Ja. Los me op. Is niet erg, ja. <laughs> een duidelijke schuldige hier. <laughs> ja, dank je. Ja, uh, <laughs> of, of dat ik stoer ben. Um, ja. Ik ga wel op zoek naar grenzen, maar volgens mij doe ik dat op een hele vriendelijke manier. Dus ik probeer te zoeken waar, waar, waar dingen wringen, waar conflicten liggen. Dat, dat, ga ik zeker, dat ga ik niet uit de weg. Dat is stoer dus? Ja, dat dus... Zou je, als, als je mij nou, stoer noemt, zou ja. het op die manier zijn, ja, ja. denk ik. Maar kun je daar een voorbeeld van geven waarin je dat dan doet? In uh, je persoonlijke leven of in je denken? Of... Uh, nou, nou, ik denk in allebei wel. Ja. In het denken denk ik onder andere in de combinatie van, uh, van economie en filosofie. Dat zijn vakgebieden die in de academische wereld... Redelijk ver, uit elkaar, uh, redelijk ver uit elkaar liggen. En ik probeer ze dan toch op een bepaalde manier bij elkaar te brengen. Dan zie ik ook wel dat dat heel moeilijk is. Maar bijvoorbeeld in mijn promotiecommissie zat, uh, zaten twee econometristen. En er zat een, uh, uh, ook, een, uh, ook een filosoof in. En dan breng je twee werelden bij elkaar die, die, elkaar, die een hele andere taal spreken. Die elkaar niet, niet op het eerste zicht begrijpen. En dan zit er voor mij een uitdaging in van hoe kan je die mensen toch bij elkaar brengen. En dat is heel moeilijk. Maar Kan het wel? Uh, of, of is dat misschien wel uit je promotieonderzoek gebleken? Dat dat niet kan? Uh, ja, Een van de stellingen van mijn, uh, van mijn promotieonderzoek... was dat interdisciplinair onderzoek op een bepaald moment... op zijn eigen grenzen stuit. Hm. Dus je kan ver komen, maar je kan ze nooit helemaal bij elkaar brengen. Want er zit gewoon een hele verschillende wereldvisie achter die mensen. Een hele verschillende mensvisie. Uh, en het is een illusie om te denken dat je die met argumenten weghaalt. Mensen denken zo en ze willen heel ver meegaan met op een andere manier te denken. Maar de uitkomst van mijn promotieonderzoek was niet dat de econometrist filosofisch geworden is en niet dat de filosoof nee, nee, dat een econometrist is uh, geworden. Wat is het verschil in die, tussen die mensbeelden? Of de uh, levens vind ik altijd in een, economische, in een economisch tijdperk. Ja. Bijna alleen de geldige blik op de mens, is alleen nog maar de economische geworden, bijna. Ja. In het dominante discours. Ja, en een, en een econoom veronderstelt ook al een mensbeeld. Als ik het even simpel zeg, dat zijn natuurlijk niet, niet zeg maar alle economen... maar een belangrijke veronderstelling wordt al gemaakt binnen de economie... van hoe de mens werkt. Namelijk een rationele mens die handelt uit eigen belang. En daar hoef je verder ook niet meer zo heel veel over na te denken. Terwijl uh, binnen de filosofie ga je gewoon vragen... Van waar, waar komt het mensbeeld eigenlijk vandaan? En waarom denken we nu in dit mensbeeld... Uh, waarom gebruiken we geen andere uh, mensbeeld... En daar zie je al inderdaad een hele andere uitgangspositie... over hoe je over vraagstukken na kunt uh, denken. Dus wat voor de ene een veronderstelling is die, die heel duidelijk is... namelijk de mens handelt uh, omdat hij zoveel mogelijk wil verdienen... is voor de andere een vraag. Handelt de mens wel omdat hij zoveel mogelijk wil verdienen... of handelt die mens toevallig omdat hij zich op een economisch terrein bevindt... Waar, eh, waarin de norm is, zoveel mogelijk verdienen. Dus hij past zich aan, o, o, zolang hij als eh, economie, economische mens wordt eh, gezien. Ja, ja dus de, het mensbeeld is, is, is afhankelijk van de context waarin je, waarin je opereert. Om het even heel eenvoudig te zeggen. Wat, wat we kunnen, hoe macht werken, wat voor mensen we zijn... dat, dat zit erg gevangen in ons, in ons denkkader... En daar botsen die werelden met elkaar. Maar heb je jij, heb, heb jij meer affiniteit met, de ene, met het ene uh, denkkader, de ene taal... dan met het andere? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb meer affiniteit met de filosofie... omdat die mij, mij beter in staat stelt om problemen te begrijpen. Uh, en misschien ook wel omdat ik vooral op zoek ben naar vragen... en niet zozeer naar antwoorden. Hm. En een econoom wil graag een oplossing zien... van hoe wordt het probleem opgelost... Uh, maar, filozoek... maar zijn die, die, die oplossingen illusoor? Zijn ze eigenlijk allemaal bedacht en hebben ze werkelijk geen grond? Is dat dan de uitkomst van jouw, jouw promotieonderzoek geweest? Um, nee. Nee, dat, dat, dat, dat, dat zou je kunnen zeggen. Stapje, maar zo wil ik te... voel het ja. net ja. een klein stapje ja. te ver. Ja. Ja. Maar... ja. Nee, want ik denk dat, dat die illusies heel belangrijk zijn om ook echt wat te bereiken. Dus je zit dat, in. Ja, dat moet je me uitleggen. Ja. Dus je zit in een economische wereld uh, en in die economische wereld handelen we op basis van bepaalde veronderstellingen. Uh, uh, bijvoorbeeld, economen weten dat, uh, dat ze bijvoorbeeld binnen Europa 2% inflatie, dat dat een goed streven is. Dat zit in hun hoofd. Je zou dat een illusie kunnen noemen, want het had ook een ander percentage mm. kunnen zijn. Maar die 2% zit in hun hoofd. Dat is een illusie die gaat werken en die ervoor zorgt dat, tot voor kort die financiële markten redelijk stabiel waren... dat het monetaire beleid geslaagd was. Dus dat is een illusie die het handelen stuurt. Uh, dus illusies zijn productief. Ze kunnen heel goed werken, maar het is wel van belang. En ik denk dat daar een groot verschil zit tussen de uh, econoom en de filosoof. Dat, dat, uh, um, dat de filosoof erkent dat die illusies belangrijk zijn. Het gaat niet gewoon om het, mensen, het geven van mensen een informatie aan mensen. Nee, met die informatie moet je ze een illusie meegeven. Mm. En pas als je die twee in een pakket hebt, dan zit je goed. Als je mensen alleen informeert, dan kunnen ze die informatie niet plaatsen. Dus de illusie is vaak een breder kader waarin je informatie plaatst en waarin je dan weet wat je moet doen. Okay. Maar nou, en nou even heel concreet, hè? want je hebt dus onderzocht, of heel concreet, maar um, je, hebt, je hebt de taal van Nout Wellink onderzocht. Ja. In dit, eh, ja. Vanuit dit, ja. wat je nu schetst, ja. dat is eigenlijk het kader, een ja. grote kader. En, ja. en wat de zinnetjes die Wellink uitspreekt als hij, in, als hij in, in, bij een nieuwsuur verschijnt. Want ja. het gaat niet over zijn taal privé, nee, dat zal hij nee. ongetwijfeld anders ja. spreken, nee, maar hij treedt op in het openbaar. Ja. En dat heb je geanalyseerd. En wat komt ja. er dan uit? Nou, ik, ik zal een mooi voorbeeld geven van die illusie. Wat, wat, wat, wat daar in ieder geval uitkomt, is dat het voor Nuit Welling en uh, in ieder geval ook voor Trichet veel makkelijker is om te spreken als er geen crisis is. Hm. Want dan worden hun woorden niet ter discussie gesteld. Dan gaan we niet nadenken over wat zij zeggen. <lacht> um, zeg maar, dan nemen we die illusies aan voor ja, waar. Ja. Als, uh, na nu is het de... crisis en dan blijken, blijken het allemaal illusies te zijn geweest. Ja, of ze staan in ieder geval ter discussie. Als Nuit Welling dan zegt van uh, ja, ik denk dat het goed gaat met de economie... of we hoeven ons niet zoveel zorgen te maken... Uh, dan krijgen die woorden opeens een andere lading. Dan gaan we denken van ja, hij zegt dat wel... maar eigenlijk zegt hij dat gewoon... omdat hij wil dat we ons zo gaan gedragen. Dus we moeten ons grote zorgen maken... want nou Twelling zegt dat we ons geen zorgen moeten maken. Uh, je zag ook bij, uh, bij Fortis zag je een heel mooi voorbeeld... dat de, de overname van Fortis, dat is in twee stappen gegaan... Uh, en in de, in de eerste stap kondigde uh, de Nederlandse Bank aan, samen met uh, de minister van Financiën, hadden ze een mooi persbericht, Fortis is gered. Want de financiën zijn weer op orde. En economisch technisch klopte dat voor een groot gedeelte. Die financiën waren weer op orde. Maar omdat wij de illusie, of je zou kunnen zeggen, niet het vertrouwen hadden dat het ook echt goed ging gaan met die financiële markten, namen we die informatie niet aan voor waar. We dachten van, ja, Noud Welling zal wel zeggen dat dat in orde is. Maar dat is helemaal niet zo. Of dat zou wel eens anders kunnen zijn. En als je die woorden op dat niveau ter discussie gaat stellen... dan is het einde zoek. Maar eigenlijk, daar worden we niet wijzer ja. van. Want we hebben die illusies nodig om goed te kunnen functioneren. Dus ja. dat is hopeloos dus. Dat we opgevens ja. door nou als een paljas heen gingen kijken. Ik overdrijf, ja. weet ik. Ja. Maar hè, dat we het spel gingen doorzien, ja. Ja. Dat, dat is rampzalig. Ja, en dat geeft ook aan in wat voor moeilijke situatie je in een crisis zit. Want dat doen we niet alleen bij Nout Welling. Dat doen we bij iedereen ja. eigenlijk die wat over die crisis zegt. Uh, dus woorden worden dan veel meer op hun strategische waarde beoordeeld... dan op hun, je zou het feitelijke informatie kunnen noemen. Waardoor je gewoon niets meer kan zeggen. Ja. Uh, en dat maakt het zo moeilijk om uit, om uit een crisis Is... Te ontsnappen zeker deze, daarom duurt het misschien ja. ook zo lang hè, traag. Het economisch ja. herstel, het zou dus daar aan de taal die ze bezigen te wijten kunnen zijn. Um, is er een oplossing voor voor mensen als nee. Noud Moeten ze andere. Oh, hè? Nou, ik een van mijn dingen die uit het promotieonderzoek kwam, was dat, uh, dat er dus te veel wordt ingezet op de taal, dat dat een overschatte waarde is. Dus je wil veel meer mensen informeren. Daar gaat het niet alleen om. Je moet ervoor zorgen dat je met die mensen ook een band hebt... waardoor ze jou eigenlijk al vertrouwen voor je wat zegt. Mm. Uh, en toen ik begon met mijn promotieonderzoek... was Nout Welling voor veel mensen nog een onbekende. Oh. Dus die heeft pas in een crisissituatie zijn entree gemaakt voor het grote publiek. Het was te laat. Dat was te laat. Uh, zou je kunnen... Los van wat, hij, van wat hij zou zeggen... hij zou altijd als man komen van... oh dat is degene die de financiële crisis mede heeft mogelijk gemaakt... <laughs> Niet dat het ook iemand was die gezorgd had voor het stabiliseren van de euro... en andere mm. goede dingen die hij gedaan heeft. Nee, hij is met de crisis is die, uh, is die pas in beeld gekomen no. voor, zeg maar, voor een groot publiek. Het professionele publiek, dat kende hem wel. Maar het moeilijke van crisistijd is dat je dan ook niet alleen... het professionele publiek moet overtuigen, maar juist ook het lekenpubliek. publiek. Want die mogen ook niet hun geld gaan halen van, uh, mm. van de Fortis Bank. En die spreken weer een hele andere taal dan het professionele publiek. Mm. Maar je moet ze in één keer toespreken. Dus je moet in één keer en de Sorry. professional... en een publiek zien te overtuigen. En de wel mensen kennen je niet. Zou ik hiervan zich bewust zijn? Heb je dat gezien? Heb je dat gezien dat hij zich, in die, is hij zich misschien anders gaan opstellen... in de loop van de jaren, naar jouw oordeel? Dat... Nou, ik zie nu wel dat hij na de crisis vaker weer in beeld komt. Ja. Um, dus hij probeert nu aan het, doelbewust aan het vertrouwen... Waar het ook op gebaseerd is te werken. Ja, ik weet niet of dat zijn doel is. Maar ja. vanuit mijn kader zou ik dat zo kunnen, zou ik dat zo kunnen interpreteren. Z zeg jij, Lisbeth Noordegraaf, ja. ook met zoveel woorden. dat alle economen liegen? Nee. nee. Dat is wel de conclusie die ik trek, hoor. Uh, ja. <lacht> nee, want voor. Niet specifiek Welling trouwens, maar gewoon nee. economen. omdat ze. Ja, werken met illusies. Ja. en doen alsof ja. het waar is. Ja, dan lieg je. <lacht> Punt. Ja, ja, maar voor liegen heb je een echte waarheid nodig. Uh, en dat is denk ik een verschil met, met illusies. Hmm. Economen werken ook vaak met toekomstvoorspellingen. En als een voorspelling niet uitkomt, is het dan een leugen of niet. Uh, nee, het is iets wat ons houvast wil nou, geven voor uh, Als je voor het verkoopt toekomst. als de waarheid wel, vind ik, toch? Um, ja, ja misschien, zou, misschien zou daar wel een, een kritisch punt zitten. En ook een verschil tussen... Economen en filosofen, dat in ieder geval filosofen niet denken dat ze aan ja. waarheidsvinding doen. Ja. Um, en sommige economen zullen dat, ongetwijfeld, uh, zullen dat ongetwijfeld wel doen. Maar ik hoop wel dat ze, ook, dat ze ook, en dat hebben ze ongetwijfeld, ook het inzicht hebben. dat ja, Je zag, dat zag mooi bij de crisis dat je gewoon heel veel verstandige economen hebt die alle vijf wat anders zeggen. Ja. Uh, dat moet bij die economen <lacht> toch ook wel gedacht hebben: van, nou, de waarheid bestaat misschien. Ja. Uh, be bestaat misschien, uh, bestaat misschien Je moet het een niet. beetje gaan relativeren. Ja. Ja. Is er iets wat jou onzeker maakt? Oh ja hoor. <lacht> uh, ja. Ik heb niet. Uh, of ik heel veel last heb van onzekerheid. Ja, ik twijfel wel vaak aan. Uh, ik twijfel wel vaak aan dingen en dan vraag ik het aan mensen om me heen. Um, wat me onzeker maakt is, ja, als, als, ik, als ik stukken schrijf... en die moeten naar de buitenwereld toe, dat vind ik altijd heel spannend. Hoe ze daar dan op gaan, uh, hoe ze daar dan op gaan reageren. Ja. En nu is die onzekerheid ook... Af en achteraf blijkt dat het altijd wel allemaal meevalt... want je let altijd veel meer op je eigen woorden dan dat andere mensen dat doen. Maar daar, daar kan ik wel onzeker van worden. Want, want, want voor de rest ben je eigenlijk dus zeker van jezelf. Vooral. Ja, maar die zekerheid gaat wel gepaard met... met uh, uh, ik heb geen angst om te falen. Dus het is een hele vreemde, vreemde combinatie. Ik durf veel te doen, maar ik hou er altijd wel rekening mee dat het mis kan lopen. En dat kan ik, die klappen kan ik dan ook over het algemeen dus dat, redelijk goed opvangen. Dat vind je niet erg? Ja. Nee, dat, Minder erg. dat hoort erbij. Ja. Want ik vraag het, ja? omdat... Heel, de denken in de vier boeken die je hebt neergelegd inmiddels... en ook in dit gesprek eigenlijk, dat onzekerheid iets is... waar je eigenlijk een vertrouwelijke omgang mee moet zien te hebben. Als ja. mens, maar ook als economie, of als, ja. als staat, als burger. Ja. Dat is je diepste overtuiging, denk ik. Ja, dat is mijn belangrijkste overtuiging. Dat je uh, en verwachtingen nodig hebt en onzekerheid. Het is, een combi het is altijd een dubbele... Ja. Ja. Je gokt altijd op twee paarden, zeg maar. Uh, je moet het spel, denk ik, heel hard spelen en hoog inzetten. En tegelijkertijd moet je weten dat het ook helemaal mis kan lopen. En die dubbelheid, die zit, uh, die zit in de economie, zit die heel erg in. Uh, die zit ook, denk ik, wel uh, in het uh, voorgedeelte ook in mijn privéleven. Of als ik, als ik les geef, heb ik ook altijd die dubbelheid. Dan ga ik iets heel, iets heel, een heel gewaagd project doen met 500 studenten. Wat, wat nog nooit gebeurd is, dat vind ik dan mooi. Maar ik weet ook wel, dat gaat niet perfect gaan. Dus ik ben, ja, ik ben zeker geen perfectionist. Hm. Um, maar het is, het is ook moeilijk. Dat heb ik ook wel bij de economie gezien. Dat, dat is een, een filosofie die je erg goed op persoonlijk vlak kunt doen. Maar als je dat voor een heel land gaat doen... wordt het veel lastiger. Uh, als een, uh... Maar je vindt wel dat het zou moeten. We zouden beter met, ja. met onzekerheid om moeten gaan. Met onvoorspelbaarheid. Ja. Het is een geliefde ja. uitspraak van, van Hannah Arendt. Althans voor jou geliefd. Ja. Ja. In het onvoorspelbare zit de vrijheid van de mens. Ja. Um, je vindt toch dat, dat we daar als, als, als Nederland... veel meer um, van die onvoorspelbaarheid en het risico... en de onzekerheid in zouden moeten bouwen. In onze manier ja. van bestaan. Ja. ja, ik denk dat we daar, daar veel meer van in moeten bouwen. Um... Dat we het tegendeel aan het doen zijn. We zijn alles aan het afdekken met, met, met, met uh, verzekeringen ja. en, en regels. En... Nederland is dat wat dat betreft gewoon een, een land... dat erg op zoek is naar voorspelbaarheid. Precies ja. wil weten hoe alles... Uh, hoe alles geregeld is, en dan gaat er ook heel veel mis. Als je precies wil weten hoe alles geregeld is, dan gaat het, het geheid mis. Um, dus dat, dat is één ding. En daarnaast leven we gewoon in een wereld die erg complex is... en waarin Nederland niet alleen is. Dus we krijgen sowieso te maken met onvo onvoorspelbaarheid... ook al is hier alles erg goed geregeld. En ik denk dat er twee verschillende logica's zijn. De ene kant is de logica van de efficiëntie. En die zit er erg in Nederland. We gaan gewoon één ding bedenken. en Dan moet het goed geregeld zijn en zo moet het gaan. En alles wat er van afwijkt, weg ermee. Uh, en de andere is meer de logica van de redundantie of van de overvloed. Van oké, okay, hou er maar rekening mee dat er dingen mis kunnen gaan. Hm. En wat doen we dan? Uh, en ik denk dat die logica het voordeel heeft. Ten eerste dat je erop voorbereid bent. Van, er kunnen dingen misgaan. En als er iets misgaat, heb je misschien ook wel een vangnet ja. voor, als het, uh, voor als het misgaat. Dus moet je daar eigenlijk een soort van, zou zou kunnen zeggen, je moet je daarin trainen, als het ware. Door risico's ja. te nemen en te accepteren. Ja. Dat ja. het dan eens ook eens een keer gloeit. Of je nou met beleggingen gaat, of ja, weet ik veel wat voor risico's jij allemaal niet genomen hebt in je leven. Maar... Ja, ja dat, je, dat, je, dat je daarin traint. En ik vind zelf dat uh, bijvoorbeeld, wat, en dat, dat heb ik nu niet uh, alleen, maar dat hebben heel veel mensen, dat kinderen dat dat een heel groot risico is. Want je hebt geen idee van wat er met die kinderen gaat gebeuren. En dan kan je hele hoge verwachtingen hebben over welke kant dat op moet gaan... en mm. welke kant je graag zou willen dat het opgaat. Maar vanaf één wordt al duidelijk dat het kind toch iets heel anders wil... en iets heel anders gaat doen dan jij dat wil. Dus dan kan je denken van nou, dan doe ik het als ouder niet goed... want ik had toch iets heel anders voor de ogen. Of je kan zeggen van nou, dat is misschien de risico van het ouderschap... en eens kijken hoe ver we, uh, we daarmee komen. Zonder dat je dan een soort van onverschilligheid krijgt. Want nee. dat, dat, vind ik, dat vind ik wel van belang. En daarom zijn die verwachtingen ook nog wel van belang. Dus je moet hoog inzetten, maar je moet er rekening mee houden dat het anders kan gaan dan dat je gehoopt had of dan dat je verwacht had. Kinderen koop je in de hemel. Ja. Zo, zoals de titel luidt van, jou, ja, van jouw ja. boek: ja. dat er over opvoeden gaat. Maar je moet dus ook kinderen opvoeden tot onzekerheid, of tot het vermogen om te falen. Ja, nou, dat is volgens mij iets wat, niet, wat we niet doen met z'n allen. Nee, we zijn er heel erg bang voor dat kinderen, dat kinderen falen. Dat, dat, zie je op, ja, dat zie je al vanaf, uh, uh, vanaf de lagere school of, van daarnaast, of daarna ook. Er is een grote angst om kinderen een advies te geven... voor een middelbare school die ze eigenlijk niet aankunnen. Want stel je voor dat dat kind nu eens tegen zijn eigen grenzen oploopt. Wat dan? Dat is, dat is iets wat, uh, wat in Nederland heel erg wordt gevonden... Uh, en nog meer dingen. Kinderen moeten heel veel dingen leuk vinden. Moeten, moeten kunnen ontspannen. Dat vind ik ook allemaal belangrijk. Maar dat kinderen incasseringsvermogen hebben. En dat, ze, ja, dat voor hun ook zaken niet gaan zoals zij willen. Dat is iets heel moeilijks om op te bouwen. Maar wel heel belangrijk. Hoe doe ze, jij dat dan? Je hebt, drie, je hebt vier kinderen. Vier. Nou, daar begint het al mee. Ik heb vier, vier kinderen. Dus, vier, dus. <laughs> dus ze hebben nooit alle vier de aandacht. Ja. Uh, het, is een, het is een strijd om de aandacht. Ze moeten alles met z'n vieren delen. En dat betekent dat er... Dat er soms ruzie is of dat de ene iets mag en de andere mag dat niet. Uh, daar, daarin zit al wel behoorlijk wat, uh, wat incasseringsvermogen. En ook heel veel onderlinge strijd, hoe, hoe klein ze ook zijn. Ze strijden gewoon onderling met elkaar omdat ze iets willen. En de strijd zijn winnaars en verliezers. Uh, en daar, ja, daar zie je dat in terugkomen. Je kan het ook op, op andere dingen doen. Gewoon ze dingen laten doen die ze misschien toch niet zo leuk vinden. En niet gelijk zeggen van nou ja, stop er dan maar mee. Ook Vond je die les deze keer niet leuk? Nou, ga dan maar niet meer. Nee, gewoon kijken van... Hoeveel, hoeveel kan je gaan met, met die kinderen? Uh, en je moet natuurlijk als ouder wel aanvoelen van ja, dit kan echt niet meer. Maar toch, die, die grenzen zijn, uh, zijn redelijk of die kan je heel goed oprekken. Verlies leren ja. verwerken. Ja, eigenlijk. ja.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 too high Dat is een klassieker van de Beatles, um, Paul McCartney. Die zingt over die plek om te schuilen. Um, I believe in yesterday. Dit is meegenomen door mijn gast, Lisbeth Noordegraaf, econoom en filosoof, maar een beetje meer filosoof. Waarom heb je dit meegenomen? Er zijn twee redenen waarom ik het meegenomen heb. De eerste reden is dat uh, vroeger zat ik op uh, gitaarles. Ach ja <laughs> muziekschool ook nog, in, ook nog. <laughs> muziekschool, muziekschool in België ja, uh, dus je bent dan, geboren in Antwerpen ja, was, ja ja en dan uh, dat is een heel streng systeem of dan moet je eerst uh, twee jaar uh, theorieles volgen en dan mag je een muziekinstrument uh, gaan <laughs> Wat spelen verschrikkelijk en dan moet je nog twee jaar theorieles doorvolgen Um, en toen, ik was toen volgens mij acht of negen. En ik weet nog, toen had volgens mij dat Duitse meisje Nicole het Songfestival gewonnen. Mm. Nou, dat vond ik toch wel heel mooi. Een uh, gitaar, dus ik dacht van nou, ik ga gitaar doen. Een nou, de eerste teleurstelling was al dat zij een witte gitaar had, maar dat er nergens een witte gitaar <lacht> te krijgen was. Dus dat, dat viel al tegen. Um, uh, en het volgende was dat het tussen dus mij en de gitaar klikte toch niet zo heel erg goed. Dus die gitaarleraar die probeerde elke week toch weer ja, mij, mij wat, wat te laten spelen. En toen kwam hij op een bepaald moment kwam die met het nummer van de Beatles aan. Uh, en het gevolg was dat het tussen mij en de Beatles wel heel goed ging. Maar tussen mij en de gitaar, dat heeft nog, dat, ja, dat, daar ben ik na een tijdje mee gestopt. Dus mij en de piano ging het beter. Maar het nummer van de Beatles is me erg uh, bijgebleven. Uh, en niet alleen omdat het een van de eerste gitaar... of dat het, dat het dus een poging was om mijn gitaarles te redden... Maar ook omdat de tekst heel erg, mij heel erg aangreep. En dat nog steeds doet. En daarom heb ik het ook uh, nu gekozen. Uh, ik, ik heb Een paar keer in mijn, in mijn leven heb ik mensen met, met ongelukken verloren. En dit jaar begon ook wat dat betreft erg ongelukkig. Omdat een student waar ik heel erg goed mee bevriend was... zelfmoord pleegde. En dan, dat is zo'n moment waarop dit nummer... altijd weer naar voren komt bij mij. Dat je denkt van ja... Dat was letterlijk van, had ik gisteren nu niks anders moeten doen? Gisteren waren er nog wel allemaal mogelijkheden. En ik weet dat zijn vader mij dinsdagochtend belde... en toen was er opeens niets meer mogelijk. En dat dan, uh, ja, dan komt dit nummer heel erg terug. En ook wat hij zegt van, ja, uh, gisteren was, was, het zo, was het een easy game to play. Weet je? Toen, toen waren er nog mogelijkheden, toen kon er nog, uh, toen kon er nog van alles... En dan opeens is het afgelopen en kan er niks meer. En dan vind ik dan word je echt geconfronteerd met je machteloosheid. Want je kan niks meer. Maar je weet ook niet of je gisteren nog wel wat had gekund eigenlijk. Um, ook in dit geval is, wist ik dat ook niet als een jongen die, die depressief was. Dus ik wist ook niet wat. Je weet ook niet wat je moet doen in zo'n situatie. Ben je, ik, ben je kwaad geweest? Nee. Nee, ik ben niet kwaad geweest. Um, uh, nee, nee. Uh, het, was, het was gewoon iemand waarvan ik. Je gunde het ook op hem. Je gunde het ja. hem ook wel. Dus ik, uh, ik vond ook niet dat ik het recht had om kwaad te worden. Ik was wel erg verdrietig, maar ik, was niet, uh, oh. ik ben niet kwaad geweest. Nee. Het, is, het is een, een crisismoment natuurlijk. Ja. Ja. We hadden het net over crisis. Ja. Bijna ja. in een in, in, in, in theoretisch vorm. Ja. Hier op de dag dat de vader belt, ja. zo'n dinsdag. Ja. Dan zit je opeens in een crisis. En, en hoe, hoe reageer je dan? Hoe. hoe... Hoe Houd jij dan stand daarin? Of... Um, nou, het bijzondere hieraan is dat vooral zijn ouders, denk ik, heel veel mensen erdoor geholpen hebben. Ja? Ongel dat ongelooflijk, uh, vind ik. Dat ja, zijn ouders die waren, die accepteerden het ook. Los van hun Zo. enorme verdriet accepteerden zij het. En hebben zij heel veel mensen uitgenodigd om over hem te praten. En dat helpt heel erg. Hm. En als je denkt van, als zij dat kunnen. Als de ouders van de jongen dat kunnen, ja, wie ben ik dan om, om dat niet te kunnen? Uh, Wat een kracht, ja, ja, zeg. Ja, waar hebben zij dan die kracht vandaan gehad? Ja, het, het ja, ik denk gewoon hele sterke mensen die, ze, die ook hun verdriet op dat moment ruimte konden geven. En dat ook van andere mensen konden doen. En dat vond ik zo'n. Het ja, was voor mij ook een openbaring dat je dat kon doen. op een moment in, in zo'n crisis, uh, ja. in zo'n crisissituatie. Dus zo ben, zo ben ik daar toen uh, doorheen gegaan. En zij waarschijnlijk ook, want omdat wij weer over hun zoon gingen praten... hielp hun dat ook weer met mooie herinneringen van hem uh, naar boven halen. En uh, langzaamaan komt er dan ook iets anders voor in de plaats. want Dan, dan krijg je ook een, een vriendschapsband met die mensen. En dat vervangt natuurlijk nooit, nooit zeg maar de zoon die verloren is. Maar het, het, het biedt wel weer een perspectief waarvan je denkt... van, oh, dat, zo kan het ook. We hadden liever dat andere had, we hadden liever yesterday gehad, zeg maar. Maar uh, vandaag heeft ook nog wat te bieden. Dus je bent dan toch op een of andere manier om die, dat definitieve bij je heen ge ja. Ge gekomen. Ja, ja. En dat is wel uh, uh, ja, heel bijzonder. Maar dat is denk ik ook het kenmerkende van zo'n crisissituatie. Hoe kan je om dat definitieve heen komen... en hoe kan je niet, zeg maar, yesterday blijven hangen? Ja. <laughs> hoe kan je daar weer uitgetrokken uh, ja. worden? Nou, wisten we dat maar... Um, als samenleving, hoe we dat moesten ja, doen. Ja. Um, Lisbeth Noordegraaf. Ik meld dat um, u alle informatie op, over het programma... vindt u op onze website natuurlijk. Hazeluna.ncf.nl U kunt dit gesprek ook morgenochtend bijvoorbeeld nog eens beluisteren... als u dat zou willen. En dat kan ik me heel goed voorstellen. U kunt het ook um, nou ja, daar vinden, ja. morgen. En je kunt het ook podcasten, maar goed, dat is, dat is allemaal duidelijk. Waar we waren is dat economen eigenlijk in hun betoog... en dat kun je dus ook leren van opvoeding... die risicofactor en die onzekerheidsfactor die er gewoon is... dat ze die in hun taal als het ware mee zouden moeten nemen. Dat is, dat is wat ik van je begrepen heb. Ja. Dat, dat ze niet moeten doen alsof die onzekerheid en het risico niet bestaat... in nee. de financiële sector, nee. maar benoem het toch? Ja, dat, dat, dat, dat, zou dat zou mij vertrouwen. Op een dubbele manier. Want ze doen het op een bepaalde manier wel, want economen doen heel veel met risico's. Dat zijn hele ja. goede risicomanagers en hele ja. goede risicorekenaars. Uh, maar waar het misging is dat ze niet het risico ingecalculeerd hebben... dat hun eigen risico denken ook wel eens zeer risicovol zou zijn. Hmm. Dus dat zat op een ander abstractieniveau. Dat er in het financiële systeem heel veel risico's waren. Dat wisten economen wel. Maar dat het financiële systeem zelf een risico was... Hmm. Nou ja. Dat is veel moeilijker om... Uh... Daarvoor moet je nog de, bui, de buiten en de boven gaan staan. Ja, en dat, dat hebben, een aantal mensen hebben dat wel gedaan... maar die werden toen de tijd dachten van... Ja, waar, waar komt die man of die, die vrouw met dit verhaal nu uh, uh, vandaan? Hij zal dat verhaal ook wel terugkomen in, in heel veel... Uh, of in een aantal sociologieboeken of in filosofieboeken... omdat die op een andere manier naar die economische wereld kijken... En het is natuurlijk ook altijd wel... Ja, die economen die, willen, die, die beschouwen dat dus als een vreemde taal... die ze niet spreken en daar hebben we niks aan. Dat klopt dan niet. Daar zijn ja. we doof voor. Ja, of die denken ook van, en dat is ook wel goed... die denken ook van, er moet wat gebeuren. Ja. En dat is ook zo, er moet ook wat gebeuren. Dus als, je, als, de, als ik een handelaar ben, dan kan ik niet heel de tijd gaan denken... van ja stel nu dat het financiële systeem instort, want dan gebeurt er niks. Um, dus het is ook logisch dat je dat voor een gedeelte even afsluit. Zeggen van, oké, okay, daar, daar kunnen wij geen, uh, geen rekening mee houden. Ik denk wel dat het goed zou zijn als verschillende disciplines... meer met, met elkaar zouden communiceren. Uh, en dat je naast een, een hele goede econoom... bijvoorbeeld een hele goede filosoof zet. Dan heb je, dan heb je beide vormen van kennis die met elkaar kunnen kunnen conflicteren, dus, dus, die het niet eens kunnen dus zijn. Dus in het bestuur van de Nederlandse bank zou ook een filosoof moeten zitten. Met la, volgens mij laatst geklaagd over dat het alleen maar juristen zijn... en geen economen. Ja, ja er zou, er zou mooi, ja, diversiteit zou erg, ja. uh, zou erg mooi zijn. Um, en dan, dan diversiteit inderdaad ook in de zin van mensen... die vanuit verschillende disciplines kijken. Niet alleen diversiteit ja. van zoveel mannen en zoveel vrouwen. Diversiteit van welke blik op de wereld... Uh, het lijkt me een heel mooi appel. Ja. En, en, en dan te bedenken dat we je, uh, Lisbeth Noordegraaf, eigenlijk ook hadden uitgenodigd om nog eens te praten over de euro. Ja, <laughs> over de crisis ja. gesproken. Ja. Het is nu acht minuten over half heen. Hebben we hebben nog vrij vijf minuten om over de euro er ja. dus doorheen ja. te slepen. Ja. Wat niet gaat lukken. Uh, er ging erover in uh, nieuwsuur, uh, traditionele nieuwsjaars- of oudejaarsreceptie van de ondernemers. Iedereen bij elkaar, minister van Financiën, nou, een paar CEO's. Een economen, en ze hebben een aantal vragen voorgelegd. Wij halen daar even eentje uit ja. over um, de euro. Ja. <laughs> Jawel, had, absoluut. De euro, blijft, de euro blijft gewoon bestaan. Dat is ook van enorm groot belang, juist voor Nederland ook. Met onze enorme exportpositie. Maar ik denk dat je twee soorten euro's krijgt. Je krijgt een knoflook-euro die wat zwakker is... en de, de echte euro voor de Duitsland, de Nederland en de Frankrijk... Dus er moet wel wat gebeuren. De euro is het fundament van Europa. Als die euro zou kraken, zou bezwijken, is de ramp niet overzien. Ook al kost het ons geld als land, maar wat we verdienen aan de euro... is altijd nog x maal meer dan de kosten die we, die we maken aan de euro. De euro haalt uh, het jaar 2200. De glans is er nu een beetje van af, maar we zijn die euro weer aan het oppoetsen... en de tweede helft van 2011 gaat die weer glanzen meer dan ooit. Ja, na dat, dat was dus de minister, de jager. de jager. gaat weer euro, gaat glanzen. We hebben ook windjes gehoord, Harry Mens zat erbij, Loek Hermans. Nou, Allemaal, het uh, gaat goed met de euro. Het gaat helemaal goed komen. Wat denk jij? Uh, nou, ik denk ook dat het goed gaat komen met, uh, met de euro. Het is me wat. Hè? <laughs> en misschien helpt deze crisis is dat een illusie? Is dat nu een illusie die je mij voorschotelt? Ja, ja, dat zou wel kunnen. Een illusie en dan met een vangnet, uh, met een vangnet erbij. Volgens mij is dat precies wat ze aan het, uh, aan het doen zijn. Dat zie je binnen Europa ook. Aan de ene kant wordt, uh, wordt er erg gezegd van ja, het gaat goed komen met de euro, want we hebben die euro nodig. Ja. En uh, ik denk ook dat het een belangrijke basis is van, uh, voor Europa, want dat is toch wel wat zeg maar, voor, het, voor het gewone publiek Europa maakt. De euro, dat is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. En aan de andere kant zijn ze natuurlijk nu een vangnet aan het maken... voor als het weer eens misloopt mm. uh, met de euro. Dus zeg maar, ze, ze, ze, doen, ze doen beide. Ze, mm. ze, ze houden aan die, uh, aan die illusie vast van, van de euro. Aan het beeld van de euro. Dat is wat uh, Europa bindt. Maar ze zijn zich er nu van bewust. Van, nou, daar moeten we wel een vangnet mm. voor hebben. Want dit is waarschijnlijk niet de laatste crisis. Dus als ze zeggen de euro gaat glanzen... er wordt nu in, uh, in Brussel of waar ze zitten wordt er uh, rekening mee gehouden... met dat die glans ook wel weer eens een keer wat minder zou... Uh, Want er gaan, weer nieuwe, er gaan gewoon domweg weer een nieuwe crisis komen. In Europa, laten we daar even naartoe beperken. Die gaan, de, dat voorspel jij. Ja. Op, op naar ja. de volgende crisis. Op naar de volgende crisis, ja. Ja, dat, uh, dat voorspel ik. En de, van die voorspelling, daar ben ik nog altijd erg van overtuigd. We leven gewoon... En dat, dat is ook niet helemaal niet zo'n dramatische voorspelling. Nee, nee. Dat is ook een beetje ironisch of vrolijk bedoeld. Ehm... Um, uh, we leven gewoon in een wereld die te complex is om te regelen. En als we een systeem hebben gevonden, zoals het financiële systeem... dat het jarenlang erg goed doet... dan kan dat systeem op zichzelf ook weer een gevaar worden. En dat kan ook een keer instorten. Dus er zullen altijd weer crisis... Uh, die, die gaan altijd weer komen, hoe goed we het ook willen regelen. Omdat regels vaak hun eigen perverse gedrag oproepen... waar we niet op gerekend hadden. Die creëren hun eigen onvoorspelbaarheid. En dan hebben we een crisis... Want dat is eigenlijk een crisis. Je weet niet meer wat je moet doen. Je weet niet meer welke kant je op moet gaan. Je zit vast zoals je, zoals je dat eerder ook zei. Dus daarom denk ik dat die crisis er nog gaat komen... en dat die logica van, van de redundantie, van de overvloed ook heel belangrijk is. We hebben die vangnetten nodig. We kunnen nu niet zeggen, we gaan alleen inzetten op de euro... en we zorgen er niet meer voor dat, dat we een vangnet hebben voor als het misgaat. Nee, je moet, je moet op allebei uh, inzetten. En, en die geluiden om, om eruit te stappen om, om, om uh, nou, voor jezelf weer te beginnen. Ja, dat vind, die vind ik, altijd, ik vind het altijd erg moeilijk te beoordelen. Um, en ik denk dat hier bij, in dat geval ook uh, de onzekerheid te groot is... om het ook echt te gaan doen. Als je zeker wist dat het goed zou gaan als je eruit zou stappen... dan waren misschien al een aantal landen eruit gestapt. Maar niemand weet zeker dat het goed gaat als ze eruit stappen. Want dan zouden er wel eens hele vreemde reacties op mm. kunnen treden. Dus die die ons... desastreus zouden kunnen zijn. Ja. Ja, die desastreus zouden kunnen zijn. En die mensen er dus van weer houden om, uh, om zoiets te ja. doen. Is er iemand in Europa waar jij vertrouwen in hebt? Als het hierover gaat. Uh, nou, ik, ja, ik moet wel zeggen dat ik heb, ik heb hem veel bestudeerd voor mijn proefschrift. Ik heb wel vertrouwen in Trichet. Hoe dat hij Toch? Uh, ja. Ja, ja. Die, die de markt vertegenwoordigt, de beleggers tegenover de. Al die politici om hem heen ja. die de burger, de belastingbetaler ja. verdedigt. Toch? Waar is dat op gebaseerd? Waar moet ik jou dan nou geloven? Ja, ja. Nee, omdat hij... Uh, uh, omdat hij, denk ik, voor een belangrijk, Hij heeft, heeft, heeft de gave om markten te kalmeren. En dat is, denk In zijn ik, taal, door, door, de dingen, door de juiste dingen te zeggen op het juiste moment. Ja, en hij heeft ondertussen ook al een belangrijke staat van dienst opgebouwd. Dus hij heeft wel dat vertrouwen van, van die hmm. markten... Uh, en dat is een gave die veel politici niet hebben. En met, je moet met die financiële markten rekening houden. Want mm. die gaan erop los speculeren. Ja. En hij kan die markten uh, gewoon wat dempen. Hij kan die speculaties dempen. Hij, hij voelt dat redelijk goed uh, aan. Dus uh, ik zou mijn geld op Trichet zetten. <laughs> goed. Liesbeth Noordegraaf, dank je wel. Ik ben iets minder onzeker zeker geworden. <laughs> ja, ja. Een goede balans. En Ik, heb, ik ben begonnen met, de nootje, met met iets heel mis te gaan. Ik, ik heb de nootjes... Uh, Kijk of je dat kan... Ja, zie je. Als wij weglopen, dan gaan wij over de nootjes die zijn gevallen. Dankjewel. Ik wens je veel goeds. Na ene wil ik met u praten over euh, ja, risico's. Zijn er bijvoorbeeld verzekeringen die u dit jaar heeft opgezegd? Om eens iets te noemen. Heeft u ergens grote risico's genomen het afgelopen jaar? 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Klaaseluna. Altijd safe. Altijd betrouwbaar. 0800-1121. Tot zometeen.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 Luisteraars en luisteraars. Mijn naam is Lilian van Heeswijk. Ik uh, sta hier in de studio van Radio Bergeijk. En mijn hart breekt als ik kijk naar de ravage die is achtergelaten door Toon, Tetje en Peer. Ja, zeg maar eens Peer. Naast mij zit, zoals jullie al hoorden, Toon Sporenberg. Met maar liefst zeven hechtingen die lopen van zijn... Linker onderlip naar zijn rechterneusvleugel. Zijn bovenlip is op een hele nare manier gescheurd. Maar dat komt allemaal goed, lieve Toon. Ja. De zwaluwstaartjes zitten erop. Alles is goed gehecht. En nou gaan wij vandaag eens kijken of wij die geestelijke littekens kunnen hechten. Nou, dat denk ik toch niet? Godverdomme. Wat is er in gods alle Jezus naam met jullie gebeurd? Het is. Het is gewoon die, die zak van Van Eersel, die gewoon zo draad en maar niet zint. Godverdomme, hier... Eerst begint die bijna alle apparatuur van, het verbaast me nog, dat Tedje het weer aan de praat heeft gekregen. Hoe gaat het met jou, Tedje? Alles is kapot. En in... jullie kunnen het niet zien, lieve luisteraars en luisteraars, vriendinnen en vrienden, maar achter de glazen plaat zie ik potplanten die tegen de muur zijn gegooid. Bakken chocomel die door het ook van Tetje zijn geslingerd. En een grote ster in de glazen ruit. Tetjes koptelefoon is met plakband aan elkaar geplakt. Mijn stoel is kapot gemaakt. allemaal peer van eerst. Ik wil die vent hier niet meer zien. Toon, haat en woede is ook een vorm van liefde. Ja, het zal. Ik wil gewoon zo graag dat het weer goed komt tussen jullie. Tetje ook. Tetje... Ik, ga... ik zie dat je naar me luistert. Kijk me nee, Tedje, kijk me eens even aan. Jij bent ook een mens. En jij hebt ook een verstand. En jij hebt ook een wil om ervoor te zorgen dat alles goed komt. Dus te nee, Tedje, nou niet afdraaien. William, ik ga met, T met die zak echt niet meer in één ruimte, hoor. Oh. Ik heb godverdomme die jongen dat eens bijgehaald... Anders had hij nou thuis gezeten met niks te doen. Helemaal niks. Wacht Helemaal niks, nakkens, niks, want ik kan niks. Kijk uit, toon. Kijk uit, want ik zie dat je lippen gaat bloeden. Dus ik... ja. hier, neem even een tissue. Dank je. Hier. Oh. Als ik niet voor die vent gezorgd had destijds... Ik heb nog wel een OB die je eronder kan schrijven. O, oh, ja. oh, Toontje, toch. Ik zit ja. het gewoon zo na om jou nou zo te zien. En dan over zoiets stoms, als ik het goed allemaal heb begrepen. Ja, dat vloeg helemaal nergens op. Hier neem een asprintje ja. voor die kloppende pijn. Gaan hem even rustig zitten. En wij gaan vandaag met elkaar praten. Wie wij? Ja, wij allemaal, wij. Want Wel, wij houden van elkaar. Toon. Ik ga niet met die vent zitten praten, hoor. Ik ga nu peren halen. Nee. Jawel. Nee, laat me los. Ik ga peer halen nu. No. Nee, laat... Nee, ik wil het Ow. niet. Ik wil, gewoon niet dat ik... Ik wil die vent hier gewoon niet meer zien. Zo. Oh, sorry. Hier, neem nog maar wat extra. Ik ga nu peer halen. Peer? Peer? peer. Hou je in, Toon. Hou je in. Hou je in. Peer. Dag Lilian. Peer. Dag Toon. Per, ik zie dat je Tom Poes hebt meegenomen. Mag je eruit concluderen dat jij Kliek. toch gezellig gaat proberen te maken vandaag? En in de komende jaren dat wij nog met elkaar zullen werken? Kliek. Ik ben hier om uh, mijn excuses aan te bieden, Leon. Oh. Vertel maar, vertel jij maar wat je op je leven hebt. En dan gaan we zonder elkaar te veroordelen naar elkaar luisteren. En jij ook, ook tonen, en jij ook tet. Peer. Ik wil uh, of als Peer van Eersel officieel mijn excuus aanbieden. Voor wat er gisteren hier gebeurd is. In de studio van mijn levenswerk. En omdat Radio Bergijk mij zo geweldig aan het hart gaat, Dat was gisteren niet veel van te merken anders. Mag ik even uitpraten? Omdat het radiostation mijn alles is, heb ik mezelf de opdracht gegeven om aan de mensen met wie ik samenwerk in dit radiostation mijn excuses aan te bieden. Dingen zijn gezegd. Dingen zijn gebeurd gisteren. Ja. En voor... ja. Waar ik daarin te ver ben gegaan, daar bied ik mijn excuses voor. En daarom heb ik hier een doos met diepvriesbetonpoezen. Die heeft mijn vrouw ooit negen jaar geleden in het vriesvak achtergelaten... Die heb ik altijd bewaard nog voor een speciale gelegenheid. En dan wou ik deze diepvries-tompoezen... die voor mij een hele grote emotionele waarde vertegenwoordigt... want het is het laatste wat ik van mijn vrouw heb. Wou ik deze diepvries-tompoezen als blijk van excuses... en goede wil schenken aan de medewerkers van, van Radio Bergheik... Peer, zou jij, zou jij misschien kunnen zeggen... ...welke medewerkers jij je excuses aanbiedt? Kun je misschien namen noemen? Ik bied allereerst mijn excuses aan aan Tedje... Dat je, ik weet dat jij op de achtergrond geweldig werk doet voor Radio Bergijk. Als jij er niet was, dan zouden de uitzendingen niet zo professioneel klinken. En zouden alle items niet zo soepel aan elkaar gesneden zijn. Dus aan Tetje bied ik mijn excuses aan. Dan bied ik mijn excuses ook aan, welgemeend aan Lilian. Lilian die in. Mijn hart een bijzonder plaatsje heeft veroverd. En niet in de laatste plaats door hoe ze zich kleed. Ja. Als een vrouw bereid is zulke strakke dingen aan te doen... Ja. dan moet ik niet moeilijk doen met excuses aanbieden. Nee. Dat was het. Dat was het. Was het dan? En Dan, ik begrijp wel waar je op doelt, Toon. Dan zou ik willen zeggen tegen Toon Sporenberg: het spijt me, spijt me, Toon. Het spijt me heel erg. Het spijt mij ook. Het spijt mij ook. Kom, komen jullie nou eens gewoon hier? Met mijn kaart? Ik heb ook dingen gezegd. Ja, ik heb ook dingen gezegd. Ook. Dat was niet u wat er uit nee. mijn mond kwam. Maar ik heb dingen gezegd waar ik me vannacht zoveel geschaamd heb. Ik heb bijna geen oog dicht gedaan. Omdat ik mezelf die dingen nog eens een keer hoorde zeggen. Nog eens en nog eens. Ja, ik heb ook wakker gelegen. Ik kon geen oog dicht doen. En over zoiets onbenullings het is groter van jouw geslacht. Thomas, het, is het is de stress van iedere dag live. Op een gegeven moment word je hier voor je, word je dat weet ik ook wel, maar We moeten dat toch niet op elkaar afreageren? Nee, dat moeten we ook niet doen. We zijn ook nog een paar van de weinigen die nog iets, iets kunnen betekenen voor mij. En dan krijgen wij ook nog ruzie. We moeten bij elkaar blijven, hoor ja, jongens. Ja, ja, ja. Wij moeten echt ja, ja, ja. bij elkaar hey. blijven. Hey. Nee. Nou. Tadje, mag ik jou iets vragen? Hoe staat de apparatuur ervoor naar ja. gisteren? Kan je misschien iets van een verzoenings...? Muziekje opzetten of zo? Deun? Ach, wat kan een mens toch zo'n gekke dingen doen in zijn leven? Terwijl hij dat van tevoren helemaal niet bewust van plan was. Ik dacht echt dat het laatste uur geslagen had, hoor. Ja, dat dacht Want ik ook. Want ik was ook zo kwaad, echt waar. Dat moest ik ook eerlijk, eerlijk toegeven. Ik was gisteren echt door het dol heen, hoor. Toon, neem nou eerst een laat tompoes. Laten we het er niet meer over hebben, jongens. Laten we die, die bevroren tompoes opeten. Ja. Nou, geef me dan een hand. Geef me dan ja. een hand, weer. Je Hier, Toon Sporenberg. Je ja. bent mijn vriend. Jij, voor mij... Lillian geeft ook een hand. Oh, het is zo'n mooie dag voor mij om jullie nou zo te zien. Oh, en dat jullie al die maskers laten vallen. En... Oh. Ik neem je... Die... Ik wil een stukje toepoes. En dan heb ik nu nog iets heel geks, jongens. Ik ben bij uh, de toe geweest. Uh -huh. Ja? En dan heb ik van Peter... Toen ik zei waar wij zo mee zaten en dat ik het goed wilde maken... Ja. ...heb ik drie roze pilletjes gekregen. Ho. Oh. Met een klein olifantje erop. Echt waar? Ho, oh. zijn dat maar? En hij zei, dit zijn speciale verzoeningspilletjes. Vredespillen. Vredespillen. Hij zegt, als je dat in mekaars zijn slikt... Ja... Dan ga je je zo geweldig voelen en dan ga je allemaal warme gevoelens koesteren. Laten we eens kijken. Kijk hier. Kijk deze drie pilletjes. Ik ga pr oh. proberen, jongens. Misschien Gek. gaan we wel hele gekke dingen doen. Ik wou helemaal ja. opgewonnen van. Misschien ja. gaan we wel heel Die Peter die weet wel wat de goede spullen zijn natuurlijk. Ja, echt wel. Misschien gaan we wel hele gekke gevoelens voelen. Oh. Gekke gevoelens. Nou, zullen we het doen? Ja. Um. Jongens, alle drie okay. tegelijk: een ja. roze pilletje met een olifantje op je tong leggen. Ja. Mm. En nu in één dooslik. Spannend. We hebben een, We hebben een pilletje gezegd. Ja. Maar jongens, dit moet wel onder ons oh, blijven. Ja. Want het zijn gewone, Dat zijn gewoon. Het is gewoon illegaal. Je oh. Jeugdpillen, hè? Jeugd voor de jeugd. Het zijn jeugdpillen. Nou, maar een mens is zo jong als hij zich voelt. Hè? Ik krijg opeens van die. Je weet natuurlijk toch nooit wat met je sleept. Ik word helemaal warm. Nee, het is ook helemaal warm. Misschien is dat suggestie hoor. Misschien is het autosuggestie. Ik ja, zou dat zo snel. Ja, nee, denk dat ik denk dus het kan niet. niet, niet, niet Voor mij is het auto-suggestie nu. Ik denk het ook. We zijn wel vrienden jongens. We zijn wel vrienden. hoe ba, Hoe ba, hoe Hop, hop, Hoeba, hop. Hop, hop, Hop, hop, la la la. la hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, Wat hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, bij de schuil! Ja, dag lieve ziekenberg, jij klaar! Hoppie doppie! Radio Maker! Radio Maker! Oh, oh, zal ik eens de thee inschenken? Oh, een kijk. Oh, wat ben ik gelukkig. Zeg ik overliggen? Ik voel me zo gelukkig. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Anku Linchery.